Kees Groot met het NOS Journaal. Algemeen directeur van het Centraal Orgaan Asielzoekers wordt met onmiddellijke ingang ontslagen. Het COA heeft ontslag op staande voet aangevraagd na de publicatie van het onderzoeksrapport naar de bestuurscultuur en de werksfeer bij de organisatie. De commissie Scheltema heeft in dat rapport onder meer vastgesteld dat al onjuiste informatie heeft verstrekt over haar salaris en de dienstauto. Zo is gebleken dat ze haar secretaresse opdracht gaf om achteraf dienstreizen in het weekend in de agenda te zetten, zodat het privégebruik van de auto werd gemaskeerd. Al-Bayrak had in haar arbeidscontract een vertrekregeling van 18 maandsalarissen staan. Het lijkt uiterst onwaarschijnlijk dat die regeling nu zal worden toegepast. Het ministerie van Binnenlandse Zaken denkt nog na over de vraag of er aangifte moet worden gedaan tegen Al-Bayrak. Gedoogpartner PVV wil dat en vindt ook dat het teveel betaalde salaris teruggevorderd moet worden. In Oslo is het proces tegen Anders Breivik hervat. De aanklagers stellen hem vooral vragen over de periode waarin hij zijn radicale opvattingen ontwikkelde. Breivik heeft gezegd dat hij zijn contacten met gelijkgezinden vooral via internet opdeed. Ook ging hij naar Liberia, waar hij naar eigen zeggen een ontmoeting had met andere militanten. De Spaanse afdeling van het Wereld Natuurfonds gaat de rol van de Spaanse koning binnen de organisatie bespreken. Juan Carlos kwam in opspraak door een jachtsafari in Afrika. De vakantie lekte uit totdat hij erbij zijn heup brak. Het WNF voelt zich gegeneerd en verrast door het feit dat de erevoorzitter in Botswana op olifanten jaagde. Het Prins Bernard Cultuur, de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs gaat dit jaar naar trendvoorspeller Liedewij Edelkoort. Ze krijgt de Överprijs omdat ze volgens het fonds toonaangevend is voor de wereld van design en mode. Aan de prijs is een bedrag van 150.000 euro verbonden. De helft is voor Edelkoort zelf. Met de andere helft mag ze een eigen cultuurfonds opzetten. Het weer, eerst wat zon, later buien met kans op onweer en hagel. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt en buien en dan gaat op 14.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 Het is natuurlijk weer woensdag, we zitten weer van 12 tot 2 weer hier live in de eten met ZFM Lunch, jouw favoriete lunchprogramma. We gaan eerst nog even een heerlijk lekkere nummertje luisteren. We gaan natuurlijk straks de evenementenagenda doornemen en het broodje van de week. En daarna zien we jullie natuurlijk zo weer terug. In phase In a dance All days We were cool On Craze When I You And everyone we knew Could believe Do Share in what was true Or a sin Dance all days long. Take your baby by the hand, And pull her quotes there, there, there And take your baby by the ears And play upon her darkest fears. We would suck in face In a dance hall days We were cool on uh, Right. When I, you, and everyone we knew to believe, do, to share what was true or sin That's all there's love By the rest, and in her mouth, an amethyst, and in her right, you fast blue. And you need her, and she needs you. And you need her. And So in days in a dance hall days we will go on Christ When I you and everyone we knew Do believe do and share what was true I said that's all day Ja, dat was weer een lekker ethisch nummertje Robby, dank je wel weer voor die heerlijke muziek van je Heerlijk hè, he? ik had die cd hier gevonden Ik denk, uh, gooi hem er ja, even in Hij is inderdaad lekker, ja Wat fijn dat je er weer bent Rob Ja, jij ook Mike Ja, ik ben ook heel blij Ik was, uh, ik was bijna iets later Ik moest nog even met mijn puppy ook nog even lopen dat, uh, mijn, mijn 60 kilo wegend hondje Nee, we gaan het even kort uh, In ieder geval, we gaan het even, we gaan even lekker verder met het programma Ja, ik heb hier natuurlijk uh, Op de derde microfoon heb ik hier zitten Naast, uh, in ieder geval, uh, ja, voor mijn Mike Aardenwerk. Hallo Mike, zeg het eens Goeiedag, nou, ik ben de Mike Harderbeek van Kranke XL, Wat uh, onder leiding van mevrouw uh, MSO Max <coughs> geleid wordt. En het is gewoon heel prettig om uh, weer in Zandvoort B. te zijn. Helemaal op een andere manier na alle jaren disco en de nachtelijke avonturen. Gewoon een, wat toe te voegen in het dorp zelf overdag vanaf s morgens half negen tot s'nachts één uur. En dat is lang genoeg maar wel leuk. Eten, drinken, samen zijn, genieten. En het hotel natuurlijk. Ah, Oké, okay. want uh, je bent uh, eerst natuurlijk begonnen met het uh, eten en drink gedeelte. Dat had je toen inderdaad ook nog tot een uurtje of één. Hoe ben je eigenlijk bij het idee gekomen dat je zegt van ik wil er eigenlijk toch wel een hotelletje bij hebben? Nou het hotel zat natuurlijk boven. Mm -hmm. Daar werd niks mee gedaan. Omdat uh, de vorige jaren naar uh, disco daar hield en uh, nachtelijke uren. Dat is moeilijk om te vuren. Dat is niet zo prettig naar de klanten toe. En wij hebben dat veranderd. We hebben gewoon gezegd uh, gewoon een rustige omgeving. En je aanmelden bij boekingcom En het vuur gaat erg goed. Erg leuk, komen een beetje graag terug. Oké. Okay. Want jullie hebben natuurlijk ook, omdat jullie, uh, jullie zijn dan, uh, ja, hotel, ou, maar ook een soort van uitgaansgelegenheid. Dus eigenlijk zijn meerdere dingen in één. Dus, maar jullie hebben dus ook, van wat ik me kan herinneren, jullie hebben ook een ontbijtservice voor de mensen. Hebben jullie daar natuurlijk ook? Ja, de, de kok en de mensen die werken. Die gaan dus morgen om 8 uur zijn ze daar aanwezig. En om half negen zijn we open. En dan hebben we eigenlijk ontbijt uh, voor iedereen die dus binnenkomt. Maar zeer zeker voor de hotelgasten. Oké. Okay. En omdat er toch veel kraamvuur in het dorp is dus zonder ontbijt. krijgen ze het zo langzamerhand een beetje te horen. Van nou daar kun je een uitgebreid ontbijt voor 9,95 eten. Met alles erop en eraan. En je ziet een, uh, een prettige ambiance. Nou, dat is hartstikke Wat zeker de moeite waard raad raad is hè, natuurlijk. Ja, je ziet even, er lekker ontspannen, ja. warm. Ik heb er toevallig laatst nog lekker even geluncht. Nou, dat was wel... Uh... Lekker reserveren, lekker gezellig. Was is wel leuk. Ja, ja dankjewel. En uh, hoe ben je er eigenlijk uh, zo, zo bij gekomen? Want je hebt eerst natuurlijk, uh, zeg je net zelf, uh, je, je was natuurlijk eerst uitzondeld, want je was ook heel veel bezig met de disco's en zo. Hoe ben je er eigenlijk op gekomen en zegt van nou ik ga toch even een andere tak van de horeca erbij pakken? Nou ja, je wordt zelf natuurlijk een dagje ouder. Hm. En uh, mevrouw en mijn zoon zijn niet zeer zeker geschikt voor. Mijn zoon is 25 jaar. En ik denk dat hij er zo lang aan klaarstomen is op het bedrijf toch over te nemen. En mijn vrouw vindt het hotelwezen, mensen ontvangen, begeleiden, een soort gastvrouw. En ja, dat eten is natuurlijk een toegevoegde waarde in zo'n voort. En helemaal, ja, lunchen. Er zijn toch wel mensen die overdag hier wandelen. En uh, een beetje winkelen of genieten van het strand. Ja. En dan denk ik, nou, ik ga toch een broodje of een kopje thee drinken. En dat is gewoon belangrijk. En dat disco, ja, dat laat ik aan de jongere generatie over. Ja, je hebt ook, uh, van, van wat iedereen natuurlijk uh, wel weet die inderdaad hier in Zandvoort uh, komt en langs is geweest. Je hebt natuurlijk een heel mooi groot terras. Uh, daar kun je echt onwijs veel mensen door kwijt. Maar nou, ja, dan niet alleen het uh, terras buiten, maar dan ook nog eens heel even binnen gekeken moet ik zeggen. Ik uh, ben vaak genoeg binnen geweest. Dus het ziet er onwijs goed uit. En het uh, terras buiten, hoeveel mensen kun je daar ongeveer op kwijt, denk je? Nou, we hebben 80 stoelen en 20 tafels. Kijk eens aan. En omdat het zonnetje vaak de hele dag op het terras staat en de voorkant dan open is... ...ja, dan is eigenlijk de eerste rij, zeer zeker van de brasserie, is ook uh, prettig als je een zonnetje zit of daar een broodje eet. Ja, is heerlijk natuurlijk. En jullie hebben s'avonds uh, eigenlijk ook nog het terras openstaan, zeker met mooi weer natuurlijk. Ja, want het is verwarmd en uh, overdekt natuurlijk. Ja. En ja, je hebt toch de, eigenlijk de hele dag wel uh, vanaf een uurtje of elf tot vrij laat de nou, je zit precies op de goede hoek inderdaad. Uh, ja, zeker. Eentje zit beschermd, je schut. Dus je kunt er wel lang blijven zitten. En wordt het dan wat frisser. door doen gewoon de, de kacheltjes zijn. Ah, kijk. Dat is lekker. Ik nou, hebben trouwens ook gezien inderdaad bij het stukje boven bij het hotel. Dat, uh, die balkons die zijn ook natuurlijk nog steeds to toegankelijk voor de gasten. Dus als die lekker in een hotelletje zitten en die hebben zoiets iets van avonds, Nou, we gaan Ach, nog even lekker in het zonnetje zitten. Geen romantisch. Een ja. Dus dat heeft eigenlijk al Die uh, drie voorkamers zijn erg hype. Ja. Dat kan ik me wel voorstellen, zo in het hartje van Zandvoort. Ja, ja. zeker weten. Okay, joh. je ziet alles lekker voorbij gaan en je kunt zelf ook nog even lekker een beetje naar beneden kijken. Je kunt lekker rustig zitten. Dus het heeft eigenlijk wel van alles. Heeft het, heeft het wat? Ja, hotel, uh, krancafé, uh, nou ja, noem maar op. Het is leuk. Ja. En hoe lang zit je er nu op dit moment? We gaan nu het derde jaar in. Derde jaar, oké. Okay. Nou, derde jaar, nou, blij om te horen dat het uh, dat, dat derde jaar alweer is aangebroken. En uh, ja, Ho, hoe lang hoop, hoop je het zelf nog uh, te doen? Nou, totdat mijn zoon zeg ik neem een stokje over. Okay. Maar we vinden het nu alle drie wel erg leuk. Kijk, ja, zegt, als ze het, het allemaal... Met z'n drieën ook lekker gewoon kunnen doen zo. Ja. Als het allemaal in harmonie kan, toch? Ja, zeker. Je moet uh, in z'n het wel hard knokken ja. om je best, je best te doen. Ja. En het mensen een beetje naar nou, een zin te maken toegankelijk. We horen er toch zwaar. Het aantrekken van aantrekkingskravacean wordt natuurlijk ook moeilijker, want alle concurrenten, alle badplaatsen om je heen... Ook steeds ...blijven ja. ook wakker. Ja, dus je moet allemaal ja. je best doen. Oké. Okay. Nou, Rob, die kent erbij, die heeft zelf ook een beetje driehoeksverhouding. Die werkt ook bij zijn vader in de zaak natuurlijk. Ja, daarom. Dus die, die, die blijft wij wel lekker bezig. Van? Ja. Maar uh, buiten dat, <laughs> ik heb hier het heerlijke broodje gegeten. Het was een broodje eiersalade met ham. Ja, dat is het broodje van de week. Kijk. Het is heerlijk. Voor hoeveel verkoopt u die? Uh, 4,95. 4,95. Kijk, en Mike heeft ook een heerlijk broodje. Die is weer heel anders. Uh -huh. Een broodje tonijn. Salade. Salade, ja. ja, ja ik op in. <laughs> Wat vind jij ervan, Mike? Nou. Hij is nog aan het genieten, hè? Mm. Lekker hoor. Ik heb mijn mond al vol, maar ik vind hem super. echt waar. Kijk, Dankjewel. dus hij, hij is weer door de test voor deze week. <laughs> een broodje van de week. Ja, weer heerlijk. Verzorgd door uh, XL. Ja. En eh... Uh, Inderdaad. Vertel Mike. Nou, we gaan uh, zo nog even door de evenementenagenda gaan we ook nog even heen spitten. En dan eh... Uh, nou, weet ik niet. Misschien Mike, heb je ook nog even zin om nog even te blijven dan? Dan kom je ook nog even door de nou, evenementenagenda geen heen. Geen probleem, shit lekker. Kijk, helemaal gezellig. Okay. <laughs> nou, wil jij nog een lekker nummertje klaarstaan als het goed is? Ja, ik heb hier uh, Coldplay met Live Live in Technicolor. Nou, gooi maar aan ah, kijk, je hebt eindelijk dat ding. Hebben we eindelijk een filler. Ja, een beetje Mag laat hè Ja, maar je zegt me nooit wat over die filler hier Ja, ja, ja, ja, ja. Geniet ervan Follow Rivers Ze volgen al heel veel rivieren, ik heb er al heel vaak gehoord Maar uh, ze maken leuke nummers Terwijl Robby ondertussen aan het is Met de evenementenagenda heb ik hier nog steeds Bij mij op de derde microfoon zitten uh, Mike Aardewerk, je bent er nog Ja, je vindt het nog steeds gezellig <laughs> Ik zit goed Oké, okay. nou, dan gaan we zo even de, evenementen, de evenementenagenda uh, Doornemen Maar even te beginnen bij, bij, bij Mike Want Mike die heeft uh, ook nog wat staan uh, 30, 30 april, april Koning ja. de dag ja, co hierdag hebben wij een heel leuk programma. Uiteraard gaan we natuurlijk vanmorgen gewoon om half negen open. En om twaalf uur heb ik dan Edwin, die vroeger T-Shockey was bij de boerderclub, En Dennis Moerenburg, van Parfumerie uit Moerenburg, die vroeger bij de discotheek Tsing Sing gewerkt heeft. En die vond het erg leuk om tussen twaalf en zeven bij mijn, ja, soort t hier, gewoon in de leuke vorm gezellig, voor iedereen. Het is vrij toegankelijk. Mm -hmm. En eigenlijk een beetje voor de gezellige stappers die op koninginendag toch een biertje willen happen. En eventueel wat willen eten. En toch gezellige oude showmuziek willen horen. Dus dat uh, wordt ook weer een geldfeest uh, richting, uh, richting, uh, richting uh, ja, hoe zeg je dat? Want normaal gesproken staat alleen de straat, stond helemaal vol. Maar nu kunnen we ze ook gewoon een lekker feestje verwachten. Ja, ik denk dat de mensen een rondje zoveel kunnen maken. Ja, over het strand, door de straat, Kerkstraat. Ik denk dat het wel belangrijk is. En dan ja, lekker ik door. door. Dan ook. Ja. Daar hebben we nu ondertussen, kijk wat, oh, wat heb je nou weer gevonden <laughs> Jeetje mina Nou Robby is nogal van de spelletjesavonden En uh, ja, houden jullie ook zoveel over spelletjes Nou kom dan uh, straks, naar, uh, in ieder geval kom dan nu naar de, naar de eerste café Koper bordspelavond En speel risk Leid je troepen en neem risico's voor over de wereld Het spreekwoord luidt de brutalen hebben de halve wereld Ben jij brutaal en dapper genoeg Even kijken wat ben je nou weer aan het doen Rob Laten we het zo zeggen, kun je alles winnen met dit spel, laag schrijven kans, nu in voor een spannend avondje bij Café Koper natuurlijk. Café Koper is natuurlijk ook weer, het adres is Kerkplein 6 en het wordt gedaan, in ieder geval de ligging is in het centrum. En wil je, uh, je, ja, je even staan Je weet toch wel wat Café Koper is? Hier? Ja, ik weet het wel, maar soms zijn er mensen die het niet weten, dus ja, dat, dat moet je altijd <laughs> even zeggen. Dus ja, dus even kijken, want, uh, even kijken, wat is het nummer ook weer op, want dat weet jij vast wel. Ja, zo, ja. eens even kijken? 023 5713546. 546 Zij de zwoele telefoonstem van Robbie. Mm. Lekker. <laughs> Wat fijn. <laughs> en dan hebben we natuurlijk ook nog veel meer. Wat hebben we nog meer? We hebben de Open Zandvoortse kamp... <laughs> Open Zandvoortse kampioenschap aardappelschillen. Nou jongens, ik uh, <coughs> hoop dat... We, nou, ga, dan ga ik gewoon aan meedoen. Ik durfde wel dat ik win. We hebben natuurlijk bij het eetgelegenheid het plein fastfood. De Zandvoort gaat dit jaar haar 15 e levensjaar in. Dit veroorzaakt een kettingreactie aan acties die uh, om dit idee te vieren. Het plein benaderde voor haar vaste leveranciers. Zij wilde graag iets terug doen en door middel van sponsoring maken zij een bijzondere actieweek mogelijk. Dankzij de sponsoring zijn in de week van 16 tot en met 21 april de snackprijzen spectaculair laag. De opbrengst van deze actieweek gaat naar de stichting Vrienden van de Unicum gevestigd in Zandvoort. Als klap op de vuurpijl organiseert het plein op de laatste dag van de feestweek. Zaterdag 21 april het open Zandvoorts -campio. Aardappel aardappelschillen Dus Rob dat is een hele, komt dat zien dat is een hele riedel. Dat is een hele riedeljaar, want vorig jaar organiseerde het plein uh, ook al een, uh, een authentiek patatesbakkendag. herinnering aan het lichtbejaarde aardappelschildteam, gewapend met dunschillers en stalen emmers, legde de basis voor deze wedstrijd bij het plein fastfood, schilt men ten slotte de aardappels, voor de patat ook nog helemaal zelf, dus ambachtelijk gemaakt. Na de hoogste tijd voor een heuze krachtmeting aan de andere kant van de baren deze keer, met eigen, open zullen, met eigen ogen zullen de deelnemers ervaren hoe het is om kilo's aardappelen te schillen. Zaterdag 21 april, van 2 tot kwart over 2, dient men in gewicht zoveel mogelijk aardappels Schillen. Degene, met, eh, degene met in gewicht de meest geschilde aardappels na 15 minuten is de winnaar. En Wittem Heuze Cortina Crush tr transportfiets tenminste ter te, te waarde van 599 euro. En een jaar lang gratis friet behoort ook tot de prijzen. Nou, deelname aan deze wedstrijd is gratis en inschrijven kan in het pand of via een formulier op Facebook. Op de Facebookpagina is even kijken: dat is www.facebook.com het Dus. Eh, we gaan nu snel verder naar het. Voor je. Je, stel, je zet er weer veel te veel aandacht. op. Ja, joh, hallo zeg. Ik, ik wil ook een jaar lang Kom op zeg. Ja. ik hey, ben jij ook maar genoeg wat bij. Je? Ja, uh, ik doe mijn best. <laughs> maar uh, omdat dat er natuurlijk allemaal weer af te halen, hebben we natuurlijk ook weer de Fakanso live voor Challenge. De uh, fietsvoertocht met dit jaar andere afstanden. Het is nu mogelijk om 60, 90, 120 of 160 kilometer te fietsen. De 90 kilometer afstand is toegevoegd aan de verschillende afstanden. De deelnemers konden worden ingedeeld in de volgende vijf categorieën: categorie 1 heren tot met 35 jaar Categorie 2 Heren tot en met 35, 35 jaar, tot 50 jaar Categorie 3 Heren 50 jaar en ouder Categorie 4 Dames tot 40 jaar Categorie 5 Dames 40 jaar en ouder Jij komt dus in categorie 5 Ik kom in categorie 5 Ik <laughs> okay, okay, okay, heb mijn sport bij HAL gewassen Dus uh, we gaan ervoor De locatie is <sus> bij uh, het circuit en omgeving uh, soort sport natuurlijk Ligging is buiten het centrum En de prijs per persoon is vanaf nee, 18,50 Ja, oh, We zijn er weer joh. Een paar kilometer knallen, joh, dat doen we wel. En we gaan weer even verder naar het volgende, want heb we hebben Rokjesdag. Oh, mijn favoriete dag. Rokjesdag is, uh, is een fenomeen dat Eigenlijk uit de koken komt van wijlen Martin Bril, schrijver en columnist. Hij gaf de eerste dag van het jaar wanneer de vrouwen ineens weer rokjes verschenen. Deze bijnaam, een dag die dus eigenlijk niet te plannen is. In Zandvoort Zee wordt deze dag echter wel gepland. Namelijk op zondag, ja luister goed, heren, alle vrijgezelle heren. Zondag 22 april, aanstaande de sterfdag van Martin Bril. Vele Zandvoortse ondernemers organiseren op rokjesdag allerlei leuke acties en activiteiten voor degene die Zandvoort Zee bezoekt met een rokje aan. Oh mijn god, dat betekent dat... Eigenlijk... Ja, daar was ik er bang voor. Oh, oh, wat uh -oh nou ja. Je nou, dit... kunt natuurlijk ook kans maken op een VVV-bon. Uh, uh, VVV -bon, geschenkbonnen van 250 euro. Nou, wat moeten we doen? Loop op rokjesdag tussen 1 en 3 over de rode loper in het centrum van Zandvoort. Onze mysteryfotografen fotograferen de leukste, mooiste, ludiekste rokjes met hun eigenaren. Wordt er van u de gekste, mooiste of leukste foto gemaakt, dan gaat u met de prijs naar huis. Let op, er is een prijs voor mannen en vrouwen. Dus jij Is moet je. Schotse rok moet je weer aan, uh, Mike. Oh, maar god, ik was nog zo enthousiast, maar nou. Uh, oh, laat me weer zitten. Nou, weet je wat? Ik, ik ga zelf gewoon. Ik scheer mijn benen. Kassa! Ja, je kan Schotten. ook in een keelt. Ja, je kan je ook gewoon in een keelt. Ja. Maar, zonder iets eronder aan, hè? Ja, ja Rob. Nee, dank je, man. Jij, jij, maakt wel echt, uh, jij maakt mijn dag helemaal goed zo. Uh, zie jij nog iemand. Uh, Zie ik nog iemand? Ja, voor de bij om te zeggen. Ik wat zie ze zoveel dingen. Ja. Eens even kijken. Nou. Mike, doe jij nog wat met Rockjesdag? Nou, ik heb een hele leuke dame met Rockjes in de bediening. Ik Kijk. denk dat het genoeg is. <laughs> Kijk, dat moet wel goed genoeg zijn natuurlijk. Ja, zeker. En uh, ja, helemaal goed komen. Zo café 4 die uh, heeft grote promotie gemaakt over het Hard Rock Café. Oh. Oké. Okay. En uh, Berkhout, die heeft iets... Jij, jij, jij moet het even lezen hoor. Moet ik dat voorlezen? Ja, want, uh... Nou, Berkhout heeft oh. ook iets uh, gedaan volgens mij. Want hij heeft van alle activiteiten een trek gekregen. Strijk dan even hier bij Berkhout en geniet van een welverdiende versnapering. Bij een plate service gerecht ontvangt de rokjesdragende gast een gratis glas prosecco. Nou, ik ben wel van de prosecco. Eigenlijk. Dus jij gaat echt door de dorp lopen met je Ah, gieten. Overal. Hallo. Mag ik een prosecco? Ik wil graag een prosecco met mijn man fles. <laughs> Eens even kijken, joh. iedereen doet er wat volgens mij Zelfs slotenmakers, beachim Even kijken, de slingeroptiek, uh, De Bernard Co Wat staat daar nou weer? Nou joh, iedereen, <laughs> iedereen doet wat met rokjesdag. <laughs> Zelfs Rosarito doet het Als je, da, je, wil, uh, als je wil zien uh, wie er wat doet En uh, het is natuurlijk op zondag 22 april Dan moet je even op uh, zandvoort.nl .no kijken Bij de evenementen ja. en Kijk en hij... daar, die evenementen eens even rond En uh, voor de heren nou, veel succes bij Rockjesdag voor de dames. Ook heel veel succes bij Rockjesdag. Want ik hoop de grootste concurrent van beide kanten. Hopen niet dat het nat is of uh, veel waait. Dat hoop ik ook niet. We zullen zien. <laughs> Mike, heb, heb jij vast. nog uh, enige evenementjes voor deze week? Nog leuke dingetjes? Nee, niet uh, echt. Gewoon de dagelijkse gang van zaken. Dagelijkse... En uh, koningendag natuurlijk, een groot feest. Ja, daar zijn we dik mee bezig. Die komt ja. er ook snel aan, koningendag. Dus het wordt ja. weer een gezellige boel. Inderdaad. Kijk, dit waren de evenementen voor deze week. We gaan lekker snel verder naar het volgende nummer, Inderdaad. dat is even kijken. Gerspadoel met fiets eh, met chef bagagedragen, maar voordat we even snel naar het nummer gaan, we hebben natuurlijk straks voor uh, dit gedeelte wat uur en voor het andere uur hebben we natuurlijk ook nog uh, de leukste ramen waar hebben we tussendoor. We gaan natuurlijk ook weer heel veel mensen bellen, bellen bellen bellen. bellen, En ja, wat gaan we nog meer doen? Dat zien we dat dan niet. wel. Dat niet. Gewoon Gerspadoel en Sef met bagagedragen. Dankjewel Mike.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 En ik weet nog niet waar naartoe, toe, maar dat maakt niet uit, want ik het wel de weg. Uh. ik ken je nog niet, maar je lijkt op Barbie en het zou kunnen liggen aan de vijf Bacardi. Maar ik denk dat het ligt aan je mooie face, aan die mooie neus, zo grote reep. En ik hoop dat je pas op mijn bagage dragen, want ik heb een nieuwe fiets, ik ben een ragermaker en ik zet die trek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 Even lekker naar het uiteinde van Gers, bedoel, Chef Seth, bagage dagen luisteren, gaan we straks naar de ennose versie, Nick en Simon toe. Dus Waarom pak maar mijn hand voor Take My Hand. En uh, Robin, ik dat lekker nu, denk Ik ben benieuwd, ik heb hem ook nog niet gehoord. Ik ben Nou, dan ga je hem er nu in. Dan komt hij dan, Nick en iemand met Take My Hand. Spannend. Komt-ie, hè? Hier komt is Oh, wacht. Okay. Moet ik het geluid wel aanzetten? Dat zou helpen, ja. Wacht even, hoor. Moet er wel opnieuw, hoor. Hier is hij. Nick is Simon, van take my hand. Ja, dat is mijn fout, hoor. Niet. Rob, pak mijn hand even. Pak mijn hand vast. Ja, hoor. Jongens, aanstekens in de lucht. Nick en Simon. Ik heb geen aansteken. Pak onze handen. <laughs> Dan komen we zo weer bij terug.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 And read it on your own But only with the help you will receive And when you're feeling very lonely And you're scared of what they say Remember I will always stand beside you To guide you on your way Human Oh, Lekker nummer, lekker nummer Armin van Buren heeft namelijk ook een hele mooie remix opgemaakt hè? Ja, ja, die is zeker oh, goed ja, Die vind ik beter dan het origineel, moet ik eerlijk zeggen Ja, klopt ja, Armin van Buren is ook gewoon een goede DJ, weet je Dat is gewoon zo, daar kom je gewoon niet onderuit Oh. En wij van Nederlandse bodem Hebben, we gewoon, hebben we gewoon goede DJ's Ja, hoe kan dat? Ja, weet niet, dat, dat talent hebben wij Maar ja, er is ook uh, iemand <laughs> anders uh, In Egypte hebben ze een ander talent We hebben ze een heel ander talent Want uh, we hebben een uh, Egyptenaar die naar zijn eigen zeggen voor het eerst naar een pornofilm keek die kreeg de schiks van zijn leven toen hij ontdekte dat zijn vrouw in vol onmaat op internet te zien was. De man besloot zijn echtgenoten met zijn bevindingen te confronteren. De vrouw ontkende in eerste instantie in de film te hebben gespeeld. Maar bekende daarna dat ze haar man al geruime tijd bedroog met haar ex-vriend... De vrouw vertelde haar echtgenoot dat ze nooit van hem heeft gehouden. Ondanks hun 16-jarig huwelijk en de geboorte van vier kinderen. Ik vond elf films waarin mijn vrouw samen met haar minnaar schitterde. Dat zegt de aangeslagen man tegen de website Emirates 24-7. Het was de eerste keer dat ik een pornofilm keek en ik deed het gewoon uit nieuwsgierigheid. Of het tweetaal gaat scheiden is niet duidelijk. Nou, ik, ik denk. Ik denk van wel. Ik denk, ik zou er wel gelijk klaar mee zijn. Ik, ik, ik zou er ook wel klaar mee zijn. Maar dat is echt... Oh, dat is wel heel erg. Oh, je zal het maar zien op een gegeven moment. Denk ik denk, ah, ik ga even een keertje kijken. En dan zie je iets van, hé, hey, jou ken ik. Dus dat lijkt me wel heel erg. Zie je, zie je het al voor je, op? Ja. Eigenlijk. Eigenlijk wel een beetje erg. Golfen kan tegenwoordig ook niet meer veilig, heb ik gezien nou Nee, zo te zien, ja, je hebt gelijk Nou Rob, jij doet nog wel eens een golf, heb ik gehoord uh, heb je Ja, ik uh, vind het een heerlijke sport Heb jij dit wel eens meegemaakt? Of, uh? Nee, niet in Nederland Nou ik uh, hoop het er dan ook nooit voor je, want we hebben natuurlijk uh, een uh, klein probleempje gehad in, uh, even kijken in Zuid-Carolina. Want uh, de Caddy uh, verjaagt alligator tijdens de golfwedstrijd. Een ongebruikelijke onderbreking vorige week tijdens de golfwedstrijd uh, RBC Heritage in Zuid-Carolina. Uh, sorry, ik zei het verkeerd. Zuid-Carolina. Op de 15e hole maakt een 2 meter lange alligator het slaan onmogelijk. De Amerikaanse golfer Brian Gay stuurde Kip ja. Henry zijn <laughs> kip. Kip, nou ja, kip, stuurden zijn kip met af eh, om het gevaarlijke dier weg te jagen. Na ongeveer 10 minuten lukte het Henley om de alligator weer het water in te krijgen en kon de golfer zijn beurt maken. Oh, oh wat erg. Die zal er maar staan en heb je zoiets van, oh, daar komt een levensgroot handtasje op, maf. Oh, Let's go to 15 Oh, wat erg. Luister what's going on out here at the 15th. Listen goed. There's a ball down there. Looks like it belongs to Brian Gay. It's the alligator coming But there's back. also an alligator down there. <laughs> <laughs> Henley, Brian Gage, Caddy. Oh, And The alligator's now leaving. <laughs> there are oh. some tough holes out here. <laughs> oh... This was the situation. Oh my, look at that! Trying to get the alligator out. Ja, of that's a flinke krokodil, ja. So do you? With a bezypie weg. We, one, we zullen de video zullen we even op uh, Facebook zetten. Ja, die gaan we zeker even op Facebook. <laughs> oh, je hebt het niet gehoord. Oké, nou ja, uh, golfer kan tegenwoordig ook dus worden uitgebreid met een gevaarlijkere hobby. Daarom? Oh, wat irregel. <laughs> <laughs> zal zullen maar staan. Oké, okay, hole in. Sh Shit, alligator! En. Oh Jezus, hè. deze is ook leuk! Nou, we hebben tegenwoordig, uh, ja, de superhumans hebben we onder ons leven. Dat uh, weten, weten, weten heel veel mensen, weten dat kennelijk nog niet. Maar uh, we hebben nu een tiener hebben, we, die overleefde twee blikseminslagen op één dag. Matt Wilkes, een 19-jarige Engelse student, werd geraakt door twee bliksemstralen toen hij naar buiten ging met een parapluhoed op zijn hoofd. Matt denkt dat de hoed die hij gekocht had voor een kroegentocht hem het leven heeft gered. Hij vertelt, ik liep naar buiten om de hoed die ik net gekocht had te tonen aan mijn moeder. Het voelde raar, alsof ik hard op mijn hoofd werd geslagen. Ik zag een heel heldere flits toen ik geraakt werd en net daarvoor was een bliksem in... Uh, bliksemschicht van een metalen tuinhek ook al op mij overgesprongen. Ik werd dus twee keer in korte tijd geraakt. en ja, Matt meldde zich vervolgens toch maar even bij het ziekenhuis waar de artsen bevestigden dat hij door de bliksem geraakt was, maar er niets aan had overgehouden. Een van de artsen raadde me aan om een lottobiljet te kopen, lachte hij nog. <laughs> ja, eetje, nou, dan heb je echt geluk. Twee blikseminslagen en dan nog overleven. Er zijn niet veel mensen die dat kunnen nazeggen, volgens mij. Nee, dat hoor je niet vaak, nee. Nee, dat is... Uh, we gaan nog even je, ja. lekker de nummer... Echtje, mina, twee blikseminslagen. Uh, we gaan even kijken, hè, want... Ja. Uh... Ja, je had er nog eentje had je hier in, na, in staan, naast erop. Dat is echt zo'n... Als, als, je, je hoort, als, je, als jij ken... je nummer maal wordt, hè? Ah, hij is zo ja. lekker. Het is een lekker rustig nummer. Ja? Zet, zet dan moment. gaan we lekker luisteren naar de Counting Crows met Mr. Jones. Inderdaad. Ja, die kennen we wel. Hè? De Tellende Kraaien met meneer Jonas... Je hoorde de Counting Crows met Mr. Jones. Oh, het is zo'n lekker nummer joh. Die gasten die kunnen zo goed lekker spelen. Dat is best een lekker nummer, hè? Ja, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Lekker. Lekker. je het? <laughs> Uh, wat hebben we zo direct in tweede uur Mike? Tweede uur gaan wij natuurlijk uh, nog even, het plein gaan wij bellen voor hun aardappelcontest. Uh, we gaan onze vriendin Mike van Café Koper nog even bellen. We gaan zoveel bellen, we gaan natuurlijk ook nog heel even kijken ja, wat gebeurt er hier misschien nog wel meer in het dorp. Oh ja, nog even dat zijn we vergeten, de wekelijkse markt is er ook weer natuurlijk. Oh ja, onze wekelijkse markt. Ga daar natuurlijk ook even langs voor, een lekker visje, een lekker loempiaatje, een lekker snoepje, een lekker koepje, een lekker bloemetje, een nootje. Inderdaad, een nootje Ga er ook naar Huishoudelijke artikelen Artikelen voor huisdieren Inderdaad Het is een soort van kleine vrouwelijke huishoudsbeurs Toch? Ja, ik ben daar afgelopen jaar voor het eerst geweest Is het wat nou, die huishoudsbeurs of niet? Ik wist niet dat dat soort mensen ook echt bestonden dat Je dacht je dat je het niet. alleen maar op tv zag, maar die mensen bestaan echt Ja, ah, dat meen je niet met, uh, Ik was die week daarvoor met, Ik was toevallig net één dag terug uit Zwitserland En daar had ik een hele grote koffer mee om mijn kleding in, uh, mee te dragen Maar die mensen die daar liepen die hadden dus ook zo'n grote koffer om die goodies en zo, die free uh, goodies erin te gooien. Oh, dat meen je niet. Oh. En het hele gezin werd gewoon meegetrokken. Hè? Ja. Maar ook allemaal van die mannen, die waren helemaal uh, echt, die liepen er achteraan te shokken en zo. Oh, dat waren echt van die figuren. Oh, die hebben echt zoiets van, oh nee. Dus ik was naar de drankenpromotieafdeling gegaan en heb daar even lekker een paar drankjes genomen. Oh, oh, dus jij hebt je gewoon verstopt op de huishoudbeurs. Echt zoiets <lacht> van, ik ga er geen stap Nee, zetten. nee, nee, ik liep gewoon overal langs. Ik kwam het <lacht> gewoon even zien. Maar alleen iedereen vroeg, ah, bij alle steentjes waar we kwamen, iedereen vroeg of we gedwongen werden. Ik was met nog iemand die oh, ja. vroeg of we gedwongen <lacht> werden. Ik dacht, <lacht> nou ja, uh, maar ik doe het nooit meer. En ik heb ook helemaal geen tas gedragen. <lacht> dat doe je heel goed. <lacht> ik zeg, dan draag je maar lekker zelf. Inderdaad. <lacht> dus dan weet ik al met wie jij was. Met wie dan? Met Wendy? Ja, sowieso. oké. Oh, oké. Okay. Okay. Heb je heel goed gedaan dat jij daar een tas hebt hoeven dragen? Lekker. <laughs> Wait, we gaan lekker uh, luisteren naar de drifters met de last dance for me. Ik ga en, de uh, laatste dans voor jou bewaren. Heel goed. Jij draait er ook altijd <laughs> weer omheen Wij zijn zo direct terug in de tweede uur met uh, het bellen en uh, meerdere gekkigheid met CFM Lunch de Hero. Inderdaad. In het hartje van Zandvoort. Hartje Zandvoort. Zief lunch van 2 te beluisteren op uw favoriete radio. En wat is het nummer van de studio? Want als mensen wat willen melden... Het nummer van de studio is 023 573 0393. Voor de mensen die het niet gehoord hebben... Het is 023 573 0393. Dus heb je wat, Bele... te, melden? Heb je wat te melden in het tweede uur? Bel gerust op dit nummer. Inderdaad, laat het even horen Want we gaan natuurlijk straks over naar tweede uur Maar we gaan eerst even Save the Lens Dance Voor me en Robbie gaan we dat doen Dus Robbie, knal het nummer erin Dan gaan we zo naar tweede uur over Tot zo Tot zo Every dance with the guy Who gives you the eye Let him hold you tight You can smile Every smile for the man Who held your hand Need to no light But don't forget Who's taking you home in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Mm. Oh I know, oh I know that the music's yes, fine I know. like sparkling oh, I wine. Know. Go and have your yes, fun. I oh I know laugh and sing, Yes, I know. But while we're up oh, don't give your yes, heart to anyone, oh, yes, but don't forget.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 You can dance If he asks You can dance If you're all alone You can dance Can he take you home You must tell him go Cause don't forget He's taking you home And in his arms you're gonna be Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM